11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Hoezo werken voor je bijstandsuitkering? Dat zo in de gids.fm. Nu het NOS-journaal Jan van der Putten. De Greenpeace-activiste Faiza Oelazen is vrij. Vanochtend werd ze vrijgelaten uit de gevangenis in Sint-Petersburg. Eerder deze week bepaalde de rechtbank dat ze op borgtocht mocht vrijkomen. Volgens correspondent David-Jan Godva moet ze in de stad blijven. Voor een eventueel strafzaak. Maar voorlopig zitten ze dus in ieder geval niet meer in een cel. En we wachten nu op dezelfde uh, uh, soort van vrijwaardigheid, Ook op de van de tweede Nederlander, man is u -Bos. In de letse hoofdstad Riga is het dodental. door het instarten van een supermarkt. opgelopen tot 26. Er zouden nog steeds mensen onder het puin liggen. Onder de doden zijn drie brandweermensen. Toen ze op zoek waren naar overlevenden. kwam nog een deel van het gebouw naar beneden. Biologische producten zijn in biologische winkels duurder dan in de gewone supermarkt. Gemiddeld is biologisch eten in een natuurvoedingswinkel 25% duurder. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. De Bond denkt een deel van het verschil te kunnen verklaren. Een reden die wij zouden kunnen bedenken is dat grote landelijke supermarktketens, omdat ze gewoon zo groot zijn, een bepaald inkoopvoordeel hebben. Maar uh, soms komen we prijsverschillen tegen die zo groot zijn dat wij zeggen van nou, hè, dat dan dat vragen wij ons wel af of dat nodig is dat dat zo hoog is. De Consumentenbond vergeleek Albert Heijn, Jumbo en Plus met EcoPlaza, Markt, Natuurwinkel en Estafette. Bij de gewone supermarkten waren bioproducten bij Jumbo het goedkoopst en bij bioketens was EcoPlaza het goedkoopst. Ouderen zonder een sociaal netwerk zouden een alarmsysteem moeten nemen. Dat zegt de directeur van het Nationaal Ouderenfonds Romme. Volgens hem wordt er met zo'n systeem elke dag naar de ouderen gebeld... en gecontroleerd of alles goed gaat. En als de ouder op het knopje drukt, wordt de familie gebeld om er naartoe te gaan. Is die er niet, dan komt er iemand anders. Gisteren werd in een huis in Rotterdam een vrouw gevonden die al tien jaar dood was. Buurtbewoners hadden al die tijd niets vreemds gemerkt. Dan het weer nog af en toe wat regen, vanmiddag wat zon en het wordt 3 tot 9 graden. In het weekeinde droog en wat vaker zon, het wordt tussen 5 en 10 graden. Erwin de Hart kijkt naar het noorden van ons land. Ja, vanochtend is namelijk in Groningen een vrachtwagen in de sloot gereden. En deze wordt er nu uitgetakeld. Daarom staat er een file op de A7 Groningen richting Heerenveen... tussen Hoogkerk en Leek van 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De zorgen van de ziekenhuizen hoort u zometeen meer over.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 En blijf in actie komen voor de Filipijnen. Bedankt. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Ziekenhuizen zitten gevangen in een web van regels en daar moet maar eens een eind aan komen. Want dan kan het ziekenhuis pas optimaal voldoen aan de verwachtingen van de patiënt. Beter worden. De voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen Nederland, Yvonne van Rooij, is zo mijn gast. Deze dag, 50 jaar geleden, was ik gewoon thuis en keek ik vol ongeloof naar de tv. Het is het antwoord op een van de meest gestelde vragen van de afgelopen 50 jaar. Goedemorgen, mevrouw. Even een kort vraagje. Uh, nou, vertel. Waar was u? Wanneer? 50 jaar geleden. Nou, nog niet geboren. Maar toch, ik was er niet. U woont aan de kennedy land Dat klopt. Nou. Maar ik woon hier een half jaar, dus ik weet niet wat er vijftig jaar geleden is. Ja, tot kijken hoor. Nou. Wat is het beeld dat we hebben overgehouden van Kennedy? Glitter en glamour. TV-ster, charisma, rokkenjagen. Een gewelddadige dood, complotten, de maffia, de CIA. Het hoort allemaal bij JFK. We houden hem na half twaalf tegen het licht... op zoek naar zijn sporen in de tijd. En wilt u weten waar ik nu ben? Surf naar de degids.fm de gemeente Amsterdam ziet helemaal niks in het plan... om mensen in de bijstand verplicht vrijwilligerswerk te laten doen... in ruil voor een uitkering. Maar kan Amsterdam de kabinetsplannen van staatssecretaris Kleinsma... zomaar naast zich neerleggen? En zo gek is het toch niet hè, om bijstandsgerechten... die iets terug te laten doen voor een uitkering? Er is genoeg te doen en vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel. En daarom zou je kunnen zeggen... verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor uitkering is een goed idee. Waar of niet waar... Dat is niet waar. Aan de telefoon André van Es, de Amsterdamse wethouder werk- en inkomen. Mevrouw van Es, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het geen goed idee. Waarom niet? Nee, ik vind ik, het woord zegt het al, vrijwilligerswerk, dat is vrijwillig. En als uh, er een verplichting komt, landelijk, hè, in, in wet- en regelgeving... dat vrijwilligerswerk verplicht wordt... dan vind ik dat dat voor iedereen moet gelden... en niet alleen voor mensen in de bijstand. Uh, ik vind iets anders, dat, dat, daar ben ik ook streng in... Hè, dat mensen in de bijstand wel verplicht mogen worden... om alles te doen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen... en weer uit werk te komen. Dan maar dan zou je ze toch op deze manier kunnen helpen? Uh, als dat zo is, dus als... Wij zien, en als, als mensen aan de balie van het dienstwerk inkomen... samen met de medewerker van de dienstwerking inkomen zeggen... goh, uh, het is het beste traject wat ik kan hebben naar betaald werk... om nu vrijwilligerswerk te doen, want aan het eind daarvan... wacht mij bijvoorbeeld een baan hè, bij die organisatie. Mm -hmm. Dan ben ik de eerste die zegt, dat gaat u dat doen. Maar van, uh, in de regelgeving, in de wet vastleggen... Je moet allemaal vrijwilligerswerk doen. En als je dat niet wil, om wat voor reden dan ook, hele goede redenen kunnen dat zijn. Dan moeten de gemeenten de mensen zelfs tot drie maanden hun uitkering stopzetten. Dat vind ik rigide en onmenselijk. Ja, want dat is inderdaad een maatregel die staatssecretaris Kleinsma daar verbonden heeft. Hè? Drie maanden geen uitkering op het moment dat je geen vrijwilligerswerk wil doen. U ziet dat verplichte eh, karakter van het vrijwilligerswerk ook als een straf. Nou ja, dat is het. Hè. Waarom? Eh, op het moment dat daar helemaal geen doel aan vast zit, in termen van. Hè, je moet uh, de snelste weg naar werk uh, kiezen. Uh, je, bent, je komt weer aan het werk. Maar als het echt alleen maar is. Je moet iets terugdoen, omdat je een uitkering hebt. Ja, dan komt daar toch heel snel een element boven te krijgen. Van ja maar, ja, maar is dat dan een soort straf? Moet je, moet je dankbaar zijn dat je geld krijgt? Dat werkloosheid is gierend hoog. De crisis blijft echt nog even aan. Uh, en mensen willen niks liever dan werken. Veel mensen willen trouwens ook vrijwillig, hè, vrijwilligerswerk doen. Mm -hmm. uh, en dus is die verplichting, vind ik, vind ik ook onmenselijk... ten opzichte van uh, medewerkers die uh, aan de balie van de sociale dienst werken. Want mijn ervaring is juist dat zij heel zorgvuldig en gewetensvol... de afweging kunnen maken tussen regels aan de ene kant... en moraal aan de andere kant. Rechtvaardigheid en rechtmatigheid. En als je dat weghaalt, dan maak je een soort machine... Waarbij je heel erg veel uh, overboord kippert aan wat in, ons, in onze beleving sociaal is. Maar betekent dat ook dat mensen in Amsterdam, uitkeringsrechteren in Amsterdam, niets hoeven terug te doen voor hun uitkering? Jawel, ze moeten alles doen. Alles doen. Want ze kunnen om zo snel mogelijk weer uit de uitkering. En wat in is dat onder komen. andere? Geef eens een voorbeeld. Alle reintegratie trajecten afspraken. En werkt dat wel? Dat werkt in Amsterdam. Daarom, daarom kan ik het ook, vind ik, met enige uh, trots zeggen. Wij he, hebben dit, ook dit jaar weer, ondanks de crisis, gaan we weer 4000 mensen uit de uitkering aan het werk helpen. Omdat wij zeggen: je moet bijvoorbeeld bij een werkgever eerst met van de van uitkering werken, en dat en leidt bij diezelfde werkgever, of bij een ander straks, naar een baan. Ja. We hebben re-integratietrajecten waar jonge mensen leren wat werken is. Dat moeten ze doen. Ze moeten komen. Als ze niet komen, staat daar een sanctie tegenover. Maar dat is altijd één op één. Er wordt afgewogen, deze persoon, wat zijn de redenen? Wat is de oorzaak? Wat is de beste manier van handelen? Heeft u uw mening al gedeeld met Jetta Kleinspa, de staatssecretaris die dit bedacht heeft? De staatssecretaris weet dat niet alleen ik, maar ook mijn andere collega's in de grote vier steden... Uh, he, dat we heel ongelukkig zijn met deze maatregel. Uh, en, uh, en, en dat geldt trouwens ook voor de, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. geldt voor alle gemeenten. Die zeggen, ja, die verlandelijke verplichting. Geef ons de beleidsvrijheid om dat sociale beleid ook sociaal te blijven uitvoeren. Kunt u de maatregel van staatssecretaris Jetta Kleinsma dan naast u neerleggen? Nou, als het straks wet wordt, dan wordt dat heel ingewikkeld. He? En dus ik, ik zou de staatssecretaris echt mee willen geven... maak nu... He, uh, dat heet dan formeel een soort kanbepaling heet dat. He. maakt nou de mogelijkheid in de ruimte in de wet dat gemeenten dat kunnen doen, maar niet moeten doen. Nou, de, de staatssecretaris gaat met dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daar wordt in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog over gesproken. Dus ik heb nog altijd goede hoop dat men verstandig zal zijn. Want ik ben ervan overtuigd: het gaat tegen je werken, het is niet productief, het helpt niet meer mensen aan het werk. En dat moet het doel zijn. Mevrouw Vanes, waar was u 50 jaar geleden op deze dag? Ja, toen was ik. Uh, ik, ik, was, uh, ik was daar, of tenminste, ik was bij de overburen. En uh, onder de overburen, daar, dat was een Amerikaanse familie. Dus dat werd, dat, dat, dat speelde enorm moord op Kennedy. Er dus stond de hele dag de televisie aan. En wij waren als kind uh, waren wij daar ook ongelooflijk door uh, geboeid en aangedaan. Ik kan ik me voorstellen. André Nes, wethouder werk en inkomen in Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. In Sound of silence, maar dan een compilatie. Zojuist ontvangen wij het bericht dat er een moordaanslag is gepleegd... op het leven van president John Fitzgerald Kennedy. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. From Dallas, Texas, the flash, apparently official... president Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Two o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. All three men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, As a free man, I take pride in the word, Ish bin ein Bialina. And touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. We observe today not a victory of party but a celebration of freedom symbolizing an end as well as a beginning signifying renewal as well as change sound of silence. Fools say, you do not know. silence like a cancer grow. My words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence and so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Oh, John Fitzgerald Kennedy is 46 jaar geworden. Het leven dat vandaag werd afgesloten heeft behalve de glorie van het presidentschap vele moeilijke en smartelijke ogenblikken gekend. De laatste stem die u hoorde, behalve die van Paul Simon... was die van Pim Reintjes, nieuwslezer in 1963. The Sound of Silence, kent u als de grote doorbraak van Simon and Garfunkel. En Paul Simon schreef het als 21 jarige als reactie op sombere tijden van vlak na de moord op president Kennedy. En dat deed hij in een donkere badkamer... omdat het daar zo lekker galmde. Goed nieuws deze week van de ziekenhuizen. De onnodige sterfte daar is flink gedaald. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. De voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen Nederland... Yvonne van Rooij zit hier. Goedemorgen, mevrouw Van Rooij. Hey, goedemorgen. En laat ik met dat goede nieuws beginnen. De helft minder aan onnodige sterfte. Waar moet ik dan aan denken? Uh, dat kan zijn als patiënten bijvoorbeeld een infectie gekregen hebben na een operatie. En uh, dat uh, kan geleid hebben tot dood. Dat had misschien een infectie was dat geweest die misschien vermeden had kunnen worden. Een infectie die heerst in het ziekenhuis of zo? Ja, of uh, na, een, bij, na een operatie heb je natuurlijk een wond. Dat is altijd iets wat... Uh, Risico kan zijn voor een infectie. Uh, maar het belangrijke is dat uh, het vijf jaar geleden een hele ambitieuze ambitie was om het aantal sterftes, maar ook andere schade, om dat terug te brengen met 50 procent. En dat het gelukt is. En dat komt door betere protocollen? Uh, door andere. En dat komt, we hebben daar een heel groot programma opgezet met alle ziekenhuizen samen en met de specialisten. En eh, met allerlei deelterreinen dus extra letten bijvoorbeeld op kwetsbare ouderen. Die zijn gevoeliger voor infecties. Eh, zorgen dat je met medische technologie heel goed omgaat. Dat verpleegkundigen heel goed getraind zijn in het inbrengen van een infuus. Er kan ook weer infecties uit ontstaan. Eh, speciale aandacht voor doorliggen. Dat kan tot onnodige schade leiden als je dat te laat constateert. Heel pijnlijk voor de patiënt ja. is te voorkomen. Nou, daar zijn allemaal uh, acties op gericht. En, uh, en het is goed te weten dat het gewerkt heeft. Maar de kunst is nu dat we natuurlijk nu doorgaan. Want uh, ja, er zijn altijd nog vermijdbare sterftes. En ja. dat is iedere patiënt... Uh, is er één te veel? Veel acties die erop gericht zijn. Dus ook uh, protocollen, neem ik aan, die, die geschreven zijn. En er zijn al zoveel protocollen. Uh, er is al zoveel regelgeving in de ziekenhuizen. Ja. Daar heeft u zich laatst kwaad over oh, gemaakt. Precies, dat, is, uh, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar uh, de kunst is dat je betere regels hebt... Uh, regels zijn er nodig, er zijn afspraken nodig, er zijn protocollen nodig. Maar niet vijf verschillende protocollen om een infuus in te brengen. Die zijn er nu? Dat, dat werkt eerder verwarrend. Een verpleegkundige voor een deelspecialisme. Uh, en dat is soms met de beste bedoelingen ontworpen, maar dat maakt het wel ingewikkeld. En zo zijn er in de ziekenhuizen zo'n 1400 regels, richtlijnen, die door dokters in belangrijke mate ontworpen zijn... en eigenlijk precies de stand van de wetenschap aangeven. Zo'n richtlijn bestaat soms wel uit een paar honderd pagina's. Pardon? En u snapt, ja, dat kan niemand in zijn hoofd hebben. Dus dat moet dan weer vertaald worden in praktisch toepasbare regels. Soms zijn ze tegenstrijdig. Zoals je dat ook elders in de samenleving hebt. Hè. De brandweer die zegt, de deuren moeten dicht... En uh, voor, uh, of de deuren moeten, mogen niet dicht. Yeah. En uh, een andere inspectie zegt... nee, die deuren die moeten absoluut dicht uit oogpunt van veiligheid. Uh, nou, dat soort tegenstrijdige regels kom je in de zorg ook tegen. Maar er zijn er dus 1400? Ja, en dan hebben we het nog niet over allerlei regels die betrekking hebben... die ook voor de ziekenhuis natuurlijk gelden... op uh, de, uh, de ARBO-wet, ik noem maar iets. Dat komt er allemaal nog bovenop. En hoeveel zou dat er kunnen zijn, wat u betreft? Uh, nou, het gaat er vooral om omdat je punt 1 aangeeft... als er een nieuwe regelrichtlijn bij komt... Eh, stopt dan een oude richtlijn. Het wordt eigenlijk amper maar erbovenop gestapeld. En, eh, dus je moet ook helderheid hebben... Eh, wat zijn nou echt de regels waar verpleegkundige dokters zich aan houden... Eh, om te zorgen dat de kwaliteit verbetert... en wat uit het verleden kunnen we in het prullenbak gooien... Ja. Ja, omdat er een nieuwe voor in de plaats gekomen is. Uh, nou, daar wordt nu wel aan gewerkt... en er is een, uh, een nieuw instituut, kwaliteitsinstituut in oprichting. Dat klinkt weer weer een nieuw instituut erbij. Maar dat heeft vooral straks ook tot taak... om te zorgen dat alle partijen die hierbij betrokken zijn ook met elkaar zorgen dat het beter, maar minder wordt. En dan kunnen we een enorme stap met elkaar vooruitzetten. En dat kwaliteitsinstituut en minder, houdt die ja. regelgeving in de gaten in de toekomst. Ja, dat is de bedoeling. En daar wordt nu al aan gewerkt. Ook al die afspraken. Dat is nu binnenkort in de Eerste Kamer. En ik heb goede hoop dat het op deze manier uitkomt. Wij zijn er ook in overleg met het kwaliteitsinstituut. En tegelijk... Dat bestaat al? Dat is in oprichting. Ja. Als de Eerste Kamer ja zegt, dan gaat het van start. Dan gaat het kwaliteitsinstitut beginnen. Uh, maar het is, maar, maar wie, wie doet al het voorbereidende werk dan? Want u zei, er wordt nu al aan gewerkt. Ja, zijn, de, de, de wereld van de zorg is natuurlijk een hele grote sector. En uh, bijvoorbeeld alle medische specialisten... hebben hun eigen wetenschappelijke verenigingen. Dat zijn er tientallen. En die zijn met de beste bedoelingen bezig... om de stand van de wetenschap in hun vakgebied te vertalen voor alle ziekenhuizen in Nederland. Weten ze ook wat de standaarden ja. zijn. Uh, maar dat is nog iets anders dan te zeggen... dit zijn allemaal regels die nageleefd moeten ja. worden. En daar moet je een helderder onderscheid in gaan maken. En we zijn nu bezig met veel partijen... die daar allemaal samen bij betrokken zijn. Onder leiding van Alexander Renoy-Kan. Zeer ervaren in hoe je uh, partijen kunt laten samenwerken en, en minder regels kunt maken... om te zorgen dat we dat beter hanteerbaar maken. En uiteindelijk is het doel betere kwaliteit voor de patiënt... maar minder administratieve rompslomp bureaucratie in de ziekenhuizen. En want dat leidt gewoon tot verspilling van menskracht. Er zijn veel te veel mensen in ziekenhuizen nu bezig met... Al die regels. Uh, dat zijn al die managers die daarmee bezig zijn. Ja, maar ook verpleegkundigen zijn daar heel veel tijd mee ja. bezig. Je moet allemaal registreren. En uh, dat kan eenvoudig. En zou een ziekenhuis dan ook met minder managers toe kunnen... op het moment dat die regelgeving is flink te worden Ja, kijk, uh, mag ik een voorbeeld geven? Uh, een ziekenhuis moet ook heel veel enquêtes invullen van de inspectie, van de Nederlandse zorgautoriteit. En een beetje groot ziekenhuis heeft daar vijf mensen voor in dienst. Dat zijn niet zozeer managers, maar dat zijn, dat zijn ook juristen... En uh, ja, dan zeg ik van dat geld kunnen we beter besteden aan de zorg. Aan de zorg dan uh, als maar uh, vaak ook de blures en dat soort uitvragen. Maar goed, minder regelgeving, dat merk ik als, ik als patiënt misschien niet zo 1, 2, 3 iets van. Ik heb er veel meer aan als ik gewoon weet wat een goed ziekenhuis is en welk niet. Ja, precies. Dat Gebeurt dat is, daar nog wat aan? Ja, wij zijn bezig met een, het ontwikkelen van wat we noemen een kwaliteitsvenster. En een, een? een kwaliteitsvenster... dat komt op de website straks van ieder ziekenhuis. Overal hetzelfde. En daar staan tien zeg maar, indicatoren in. Uh, uh, venstertjes die je aan kunt klikken en open doen. En dan krijg je informatie over bijvoorbeeld... de patiënttevredenheid in dat ziekenhuis. Over de sterftecijfers. Over... Uh, de ervaring die in dat ziekenhuis is met complexe operaties. Dus mensen die een operatie moeten ondergaan... kunnen kijken, nou, in uh, de omgeving waar ik woon... er zijn drie ziekenhuizen. Dus even kijken met uh, de drie ziekenhuizen... hoe ze op, bij die operatie, uh, wat de ervaring daarmee maar is. Maar zijn het dan de specifieke operaties? Is dat dan een, een hartoperatie die met elkaar vergeleken wordt... bij het ene ziekenhuis en het nou, andere? Nou, uh, het is uh, voor al, bijvoorbeeld, er zijn... Uh, hele complexe operaties. Uh, die niet in ieder ziekenhuis meer gebeuren. Nee. Uh, dus dat kan je er... moeilijk vergelijken. Ja, maar uh, het gaat erom dat je aan de normen voldoet. Daar zijn normen voor. Je moet tenminste 50 operaties van een bepaalde soort doen. Om daar voldoende ervaring mee te hebben. Nou, dat staat allemaal. En Misschien heb je dan een ziekenhuis waar ze er wel 70 doen. Heb je nee. nog meer ervaring. Maar dan moet ik een openhartoperatie ondergaan. Kan ik dan uh, de ziekenhuizen die daar aan doen kan ik die dan met elkaar vergelijken, juist op dat ene specifieke punt? Nou, dat is het mooie, dat het venster bij alle ziekenhuizen hetzelfde is. En dan zit daar... Maar dan staat er gewoon complexe operaties. Maar dan weet ik niet nee, of dat geldt Nee, er voor... staat daar veel meer. Want er staat ook in wat is de patiënttevredenheid. Uh, ja, maar ik weet met... niet of ze, of ze goed zijn in de open hart operaties dan. Het kan best zijn dat ze heel goed zijn in de gynecologische operaties. Dat uh, staat in die uh, informatie die daarachter zit. Dat vult het ziekenhuis zelf. Ja. Maar bijvoorbeeld sterftecijfers... He, dat is vooral van belang dat je ook ziet... wat is de ontwikkeling in dat ziekenhuis ja. zelf. Uh, want iets wat ingewikkeld is... Uh, kan je niet heel gemakkelijk vergelijkbaar maken. En doet elk ziekenhuis daaraan mee? En we hebben dat net, dat is heel mooi... deze week met onze leden besproken. En uh, we zijn het nu aan het uittesten, ook met patiëntenpanels. Want het moet natuurlijk vooral goed werken voor de patiënt. En de ziekenhuizen hebben daar zeer positief op gereageerd. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat alle ziekenhuizen daarin mee gaan doen. En dan wordt er nu nog druk onderhandeld... over de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ander punt is dat. Hoe lopen die? Uh, daar loopt uh, langzaam maar zeker uh, zijn de meeste contracten gesloten. Dat is altijd een heftig seizoen. Uh, dat is uh, ook uiteindelijk in het belang van de patiënt. De zorgverzekeraar staat voor de prijs, uh, maar ook voor de kwaliteit en de ziekte ziekenhuizen moeten zorgen voor een goed aanbod. Uh, wat ons tegengevallen is dit jaar bij de onderhandelingen... is dat het heel erg vooral over de prijs ging. En veel minder over de kwaliteit van het aanbod. En dat waren de verzekeraars die het over de prijs hadden verdurend. Ja, en wij ja. willen toch graag met de verzekeraars in gesprek gaan hoe we kunnen zorgen dat in de toekomst bij de volgende onderhandelingen... de kwaliteit een belangrijke rol speelt. Toch kan ik me voorstellen dat die jaarlijkse onderhandelingen veel energie kosten. Uh, moeten we dat wel willen? Steeds weer die jaarlijkse rituele dans. Uh, Kijk, het alternatieve is dat we teruggaan naar het systeem van vroeger, dat de overheid alles bepaalt. Maar het is voor de overheid buitengewoon moeilijk om zicht te hebben op uh, wat de kwaliteit in het ene ziekenhuis en in het andere. En uh, het systeem is ingewikkeld, daar ben ik ja. absoluut met u eens. Maar moeten we het maar willen toch elk jaar? Beter dan andere jaren. Want één ding is wel zo dat het afgelopen jaar voor het eerst geweest is uh, dat de kosten ook in de ziekenhuizen uh, 380 miljoen onder de verwachtingen lagen. Maar moeten er niet langdurige contracten worden afgesloten tussen verzekeraars en ziekenhuizen? Zo dat zou een ziekenhuis. hele goede zaak zijn. Dat is waar wij ook naar streven. Uh, en uh, dat is iets waar we ook met elkaar langs die weg van de kwaliteit naartoe moeten. Want dan kan je als ziekenhuis ook weten waar je in wil investeren. Mag ik een voorbeeld geven. Als een ziekenhuis heel goed samenwerkt met de huisartsen, zorgt dat er veel zorg door de huisarts geleverd wordt. Dat is goedkoper. En voor de patiënt, Vaak prettiger dan door de specialisten in het ziekenhuis. Dan eh, is dat in het belang van iedereen. Maar daar verdient het ziekenhuis eigenlijk niks aan. Dan moet je zorgen dat zo'n ziekenhuis daar wel voor beloond wordt. Dat ze die, op die manier de zorg organiseert. Wat was u overigens, 50 jaar geleden? Ik herinner me dat nog goed. Ik woonde toen in Heerlen. En eh, dat was, eh, en we hadden toen ook net tele de televisie. Eh, en ik zie me daar nog helemaal zitten na het eten s'avonds. Dat op het journaal dat bericht kwam van de dood van Kennedy. En dat is een eh, situatie die in mijn geheugen gegrift staat. Ja. Vond u het vreselijk? Ja, ik weet ook hoe veel indruk dat gemaakt heeft. Het was, denk ik, na de... Want het was eigenlijk nog de tijd van na de oorlog. Dat was toen nog heel dichtbij. De eerste grote klap wereldwijd na de oorlog. die zoveel indruk gemaakt heeft. Voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen in Nederland, Yvonne de Roy. Hartelijk dank. de gids.fm. Ask what you can do for your country. Kijk, die meneer wil juist wegrijden. Net op tijd. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, Wat was u? Waar was u? Ja. In huis? Ja. En ik ga nu naar fysiotherapie. Nee, maar waar was u? Hoezo bedoelt u? 50 jaar geleden. Vijftig jaar geleden? Eh, uh, de lagere school geloof ik. Er gaat geen banden, hè? Nee. U woont aan de Lam. Ja. Nou. Oh, ja. Meneer schrikt nu een beetje. Ja, maar dat was er op 28 november, of niet? 50 jaar geleden is het ja. gebeurd. De moord. Ja. Volgens mij was dat een week later. Nee. Nee, oh. Dat is vandaag, 50 jaar oh. geleden. Dat is vandaag. Nee, ik dacht mijn verjaardag, maar... Oh. En dat is volgende week. <laughs> ja, maar ik moet niet gaan. Sorry. Succes. Robert-Jan Boy loopt aan de laan in Maarsen. Bert van Hulten, waar was jij 50 jaar geleden? <laughs> nou, nog, nog niet eens in de buik van mijn moeder. Nee, nog nee. niet, niet uh, geconcipieerd. Morgenavond presenteer je weer Kassa. Wat ja. gaan we daar gaan zien? We gaan het hebben over uh, de nieuwe voorwaarden die de Nederlandse Vereniging van Banken heeft gesteld aan klanten. Uh, we hebben het al vaak in kassa gehad over phishing. Uh, allerlei phishing en andere soorten van fraude door criminelen op internet. Dat er stiekem uh, geld van je rekening wordt afgeplukt precies, nou, ja. zonder dat je het in de gaten hebt. Inderdaad. Ja, rekeningen worden echt geplunderd. Het gaat ja. soms om duizenden euro's. Um, wij merkten in de afgelopen maanden dat banken daar steeds minder koeland mee omgaan. Uh, er zijn steeds meer banken die zeggen nou eigen schuld dikke bul consument, dan moet je maar beter beveiligen. Wij gaan dat niet meer vergoeden, die schade. Um, en daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken... nu met nieuwe voorwaarden gekomen. Om, uh, zodat het eenduidig is voor de klant waar die aan toe is. Maar goed, daar valt over te discussiëren. Uh, de Nederlandse Vereniging van Banken zit ook in de studio. En die zit tegenover hoogleraar internetbeveiliging Michel van Eten. die zegt, ja, heel leuk die voorwaarden. Zijn hele goede tips voor mensen. Wat ze moeten doen om hun computer te beveiligen. Maar je kan als... als Gewone gebruiker nooit voorkomen dat criminelen die altijd een stuk verder uh, vooruit zijn in, uh, met alles wat mogelijk is om uh, in, fraude te plegen. Je kan nooit voorkomen dat je slachtoffer wordt. Nee. En dus moet je dat niet als voorwaarde stellen. Hij zegt als ik nu kijk naar die voorwaarden dan krijgt niemand meer iets vergoed. Nou daar gaan we over discussiëren. Spannende discussie morgenavond in Kassa. Wat is er mis met de mediamarkt? Nou, we hebben een heleboel klachten gekregen. We hebben uh, um, 16 klachten nagetrokken. En het blijkt dat de servers vreselijk veel te wensen overlaat. Het gaat vooral om dat je met je apparaat terug gaat... naar de mediamarkt. En die kijken er even naar. Die sturen het op. En dan krijg je het weer terug. En dan deugt het nog niet. En dan moet je weer terug. En die dat is wel Service. Uh, als, als je bijvoorbeeld je telefoon stuk is... en dan ga je terug. En dan zeggen ze... we sturen het op. En een week later krijg je het terug. Maar dan zit er nog steeds hetzelfde gebrek ja. aan. Nou Wij hebben een aantal uh, klachten onderzocht. En ook door een onafhankelijk bureau laten testen. En die kwam tot de conclusie... ja uh, de mediamarkt uh, stuurt het te snel terug. Die klachten... Zijn wel te repareren, maar uh, het kost tijd. En de Mediamarkt neemt die tijd niet. Want dan kunnen ze daarna zeggen: ah de garantie is voorbij. Wordt er nog wat getest? Maar de Mediamarkt komt, hè? dat is heel bijzonder. is de eerste keer dat ze op televisie komen. Ja, Ik ben niet gek, joh. Ja, komen. hartstikke goed. Wordt er nog wat getest? Tuurlijk, space scooters, ken je die? Is jouw zo'n een space scooter? Nee, nog niet. Nog niet. moet ik zo, zo blijven. Nou, Het is het Sinterklaas cadeau, hè? hoor ja? ik van iedereen. Ja, de mijnen hebben het ook nog niet. Supersnelle step, waar ook als je geen helm op doet... gevaarlijke dingen mee kunnen gebeuren. Maar wij nee. gaan ze testen met kinderen in de studio. Brecht van Hulte over het onderwerp in kassa. Morgenavond te zien op televisie om vijf over zeven op Nederland 1. Bericht tot volgende week. Dankjewel. Dit is Radio 1. Half twaalf geweest. Hier is Dorold Megens met het NMS-journaal. Nou, wie dan ook. Oh. Pardon, Jan van der Putten. Ik zit er ineens. Ik heb door wat ja, is dat is heel Nederland houdt de situatie in Venezuela, waar het koningspaar zaterdag naartoe gaat, heel goed in de gaten. Dat zegt vicepremier Ascher. Het is politiek onrustig in Venezuela. Deze week kreeg president Maduro meer macht. En voor zaterdag, dat is dus morgen, de dag dat Willem-Alexander en Maxima er zijn, is een dag van nationaal protest aangekondigd. Oorlogsmisdadiger Siert Bruins is niet dement of depressief. Volgens psychiaters is er geen sprake van dat Bruins een rechtszaak... om psychische redenen niet zou kunnen ondergaan. Ook lichamelijk is hij gezond. Bruins staat in Duitsland terecht voor de moord in 1944... op verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema bij Appingedam. In de Russische stad Sint-Petersburg zijn de twee Nederlandse Greenpeace-activisten op borgtocht vrijgelaten. Faisa Oulazen en Mannes Ubels worden ondergebracht in een hotel. Ze mogen de stad tot nader orde niet verlaten in afwachting van hun proces. En in de letse hoofdstad Riga worden steeds meer doden onder het puin van de ingestorte supermarkt vandaag gehaald. De dodenstal staat nu op 32. Tientallen mensen liggen nog onder de brokstukken. En die supermarkt in Riga stortte vermoedelijk in door de aanleg van een tuin op het dak. En dat zijn de hoofdpunten. Erben een hart van de ANBB. Waar staat die file? Die staat uh, helemaal in Groningen, Felix. Vanochtend is in Groningen namelijk een vrachtwagen in de sloot gereden bij Leek. En die wordt er nu uitgetakeld. Daarom is één rijstrook dicht daar op de A7 Groningen richting Heerenveenwel te verstaan. En de file staat er ook tussen Hoogkerk en Leek, twee kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Zometeen hoe Amerika zijn onschuld verloor na de dood van Kennedy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga zitten. Kom hier. Waar was u? Waar ik was. Ik ja. was van huis. Nee, dat bedoel ik niet. Waar was u 50 jaar geleden? Ja, toen was ik er nog niet. Toen was ik nog niet geboren. Maar toch. ik <laughs> bij mijn moeder in mijn buik, hè. Zo stoort. Er gaat geen lichtje branden? Nee, ik zou het niet weten. Kijk o, naar de... Kom ja, meneer laat de hond uit hier. Nee. Aan de Kennedy-laan. Ja. Daar staat het bordje. ja. Ja? Oh, nou, nou, nou begrijp ik hem, nou snap ik hem. Ga nou door. Snap, nou, ja, ja, ja, nou snap ja. ik hem. 50 jaar geleden werd president Kennedy vermoord. Ja? ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Maar toen was ik nog niet geboren helaas, dus nee. ik kan er weinig van vertellen. Geen gevoelens? Ja, ik heb wel gevoelens. Het is natuurlijk niet, uh, niet netjes uh, hoe ze met, uh, met, uh, met dat soort mensen omgaan. En wie het gedaan heeft, ja, dat dus blijft nog steeds een raadsel. En hoe het komt, uh, waarom die meneer daar het slachtoffer van geworden is. En ja. wat voor politieke redenen er daarbij achter heeft gespeeld. Daar ben je wel benieuwd. Nou, ook al... Ben je was jezelf in die tijd nog niet geboren, maar als je dat soort dingen ziet op televisie, dan ja, ga je er wel over nadenken. En dan de gedachte van uh, zonder moord, geen die laan Ja, zonder moord had hij er niet geweest. Ja. En, ja, nu, nu wordt die man geëerd uh, door middel van deze laan. Maar uh, ja, als, het, als die man misschien nog had geleefd, dan had die laan erop bestaan. Hoe nee. Wordt die dan geheten? Dat ik zou het niet weten. Nee. Een de burgemeester misschien een hele mooie andere naam voor kunnen vinden. Ik weet het niet, maar uh, in ieder geval geen Kennedyland, denk ik. Twee kogels veranderden Amerika voorgoed. Precies 50 jaar geleden werd president John F. Kennedy vermoord... tijdens een rondrit in Dallas. En sindsdien was alles anders. Maar hoe dan? Praat ik over met Frans Verhagen, amerika kennen en hoofdredacteur van, hoe heet dat tegenwoordig? En Mygo staat voor Amerika. Dus Het is pinguin penguin, uh, Chinees voor uh, Amerika, ja. Yeah. Daan Hasler-Forrest zit hier, universitair docent film en literatuur... aan de Universiteit van Amsterdam. En Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelstalige Letterkunde aan de VU. Heren, ik kijk die tafel rond en dan denk ik dat Frans de enige is geweest... die zich precies herinnert wat er zich 50 jaar geleden afspeelde. Samen met jou, denk ik. Dat denk ik ook, hè? maar dat heb ik al gezegd. Nou, ik, niet precies herinneren. Ik was negen. Maar ik weet wel dat het een enorme indruk maakte. Ik kom uit het katholieke Zuiden, uit Eindhoven... En... Kennedy was een beetje onze president. De eerste katholiek in Amerika die president werd. En dat was toch een beetje de machtigste man van de wereld. En dat was één van ons. Zo keken wij daar in het verzuilde zuiden nog tegenaan. En samen met toen die paus, Johannes XXIII, was een soort katholiek optimisme. En toen hij vermoord werd, toen stortte ook daar een deel van die wereld in. Maar jij komt uit Limburg, dus jij zult je dat ongetwijfeld ook herinneren. Ja, maar die connectie met het katholicisme had ik toch niet zo 1, 2, 3. Maar goed, nee, uh, ja, ja. Maar dat kwam zeker door je vader. Die echt, uh... Ja, ik, ik ben opgegroeid in het echt katholieke verzelde. Mijn vader was katholiek politicus in, in Eindhoven. Kijk, uh, heb je het. Ja, ja nee, daar dat, dat werd inderdaad, inderdaad zo tegen aangekeken. En uh, ik heb dat allemaal niet zo bewust meegemaakt toen. Maar ik realiseerde me wel dat er iets heel belangrijks gebeurde met een katholiek. En nou is de hamvraag vanochtend. Hoe anders is Amerika geworden na de dood van JFK? Wie van de heren? Nou, jullie kondigden het al aan. Dat is, Amerika heeft een beetje zijn onschuld verloren met de dood op Kennedy. Dit is Diederik Oosdijk. Waarom heeft Amerika zijn onschuld verloren? Nou, de, de jaren 50 en begin jaren 60 ging het behoorlijk goed met Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog was Amerika het rijkste land ter wereld geworden. Samen met de Sovjet-Unie oppermachtig in de hele wereld. En um, ja, de sky was the limit. Um, Kennedy wilde naar de maan. Um, uh, Amerika ging de wereld veroveren. En dat gevoel kreeg een enorme deuk met de, met de dood van Kennedy. En daarna een cyclus van, uh, van, van, van andere moorden. Uh, Martin Luther King, uh, Malcolm X, de broer van, van Kennedy, Robert Kennedy. Uh, de Vietnamoorlog. Daarna het Watergate-schandaal. Dus um, ja, het leek wel alsof dat het, het keerpunt is in de Amerikaanse geschiedenis van de 20e eeuw, dat dat optimisme opeens weg was. Is het een keerpunt qua optimisme? Ja, je, je, ziet, je hoort vaak dat mensen denken dat de jaren zestig... En, en de nieuwe tijd echt begonnen met de inauguratie van, van Kennedy... met die beroemde toespraak. Uh, en, en die jonge man die daar stond uh, met zonder overjas. Ja. Maar eigenlijk, volgens mij, beginnen de jaren zestig... op 22 november uh, 1963 om één uur s middags. Op het moment dat Kennedy dood was... begonnen die revolutionaire, sociaal-culturele revolutie van de jaren zestig... Uh, de korte jaren zestig dan... En eigenlijk was Kennedy, voor, voor mij was Kennedy nog een deel van de jaren 50 eigenlijk, hè? De zoontje van een, van een rijke man, zelfde soort achtergrond als Nixon, uh, zelfde soort ideeën, koude oorlogshaafik, uh, want die, die race naar de maan, dat was niet om Amerika, omdat Amerika heel optimistisch was, maar dat is om de, om de Russen af te troeven. Uh, en, en die periode, die jaren 50, die dan wat langer duren wat mij betreft, die kwam op 22 november tot een, uh, een tamelijk schokkend einde. Hoe is Amerika veranderd na de dood van Kennedy? Dan voor het. Nou, ik zie het zelf niet zozeer als een verlies van onschuld. Dat is wel een beetje het gangbare cliché om het te beschrijven. Het is wel een nieuw tijdperk. Kennedy was de eerste televisiepresident en dat heeft heel veel veranderd in de manier waarop mensen naar politici kijken. En dat is ook de manier waarop hij verkozen is. In het beroemde televisiedebat met Nixon, waarin Nixon ongeschoren, grieperig en bezweet verscheen. Ja. En radioluisteraars over het algemeen vonden dat hij het debat had gewonnen, maar uh, de mooi opgemaakte Kennedy, uh, volgens volgens de televisiekijkers uh, overweldigend het debat. Ja. Dus het werd ineens een politiek van imago, van uh, ja, een soort celebrity politics. En dat is natuurlijk uh, daarna alleen nog maar toegenomen. Ik wil het over die beeldvorming wat later hebben. Frans Verhagen, zijn invloed, wat is die geweest op latere leiders... Ik denk dat hij de eerste was die laten we zeggen, de, de die problematische presidentschappen heeft ingeleid. De man was totaal ongecontroleerd als hij achter de vrouwen aan zat. Hij moest iedere één of twee dagen een nieuwe vriendin over de vloer hebben in het Witte Huis. Jackie Kennedy liet dat ook eens allemaal toe. Uh, en daar, daarmee werd hij... En, en bovendien was hij behoorlijk ziek. Uh, hij is een paar keer bijna dood geweest. Al, al voordat hij president werd... Zat en niemand volgens, wist dat, hè? Niemand had dat door, althans. Nou, de, de, de, de, mensen, de kijker op de televisie niet. wisten het, maar inderdaad... De kranten schreven er niet over. De journalistiek werd toen op een andere manier bedreven. En dat werd niet uh, aan de grote klok gehangen. Wat had hij precies? Addison uh, disease, maar nog een aantal andere. Hij had ook problemen met zijn darmen. Uh, uh, bloedvaten. En, uh, kijk... Hij voelde zich gewoon slecht vaak. En dan kwam er een dokter langs. En die werd dokter Feelgood genoemd. En dan kreeg hij een spuitje. En dan kon hij weer even tegen. En hij droeg altijd een corset. Hè? Hij droeg altijd een corset. Uh, ze zeggen wel dat dat een van de redenen is. Waarom die, die laatste kogel van Oswald. Uh, een doel getroffen heeft. Want als, anders was hij meteen onderuit gezakt. Naar die eerste kogel door zijn, uh, door zijn hals heen. Maar Kennedy heeft dus voor mij een beetje dat presidentschap ingeleid waardoor het een beetje aan statuur verloren heeft. Een beetje rommelig is geworden. Daarna hebben we Johnson gehad, dat was een ontzettende hork. Uh, daarna hebben we Nixon gehad, gewoon een crimineel in het Witte Huis. Uh, keurig meneer Ford en meneer Reagan. Uh, nou, Clinton is ook zo'n voorbeeld. Uh, Bush Cheney, nou kun je ook tegen. Het, het heeft wel het presidentschap veranderd. Nou, er is ook nog een, een andere kant aan zijn presidentschap. Um, hij werd bijna als een soort uh, koning gezien... Uh, door heel veel mensen, ook in het buitenland. Niederik was... Oosdijk is dit, ja? Ja, dat de Amerikaanse um, president was altijd ja, een, uh, een politicus. Maar nu, met, ook met Jacqueline Kennedy in het Wettehuis, uh, bracht het opeens een soort ja, koninklijke aura. Camelot werd het uh, natuurlijk ook genoemd. Hij bracht ook dichters en schrijvers en kunstenaars naar het Witte Huis. Dus opeens uh, werd het presidentschap niet meer iets provinciaals Amerikaans, maar, maar iets... Um, uh, Um, als een, als een ja, leider van, van, van, van de westerse wereld. En um, andere mensen zagen dat. En dat had ook met zijn uiterlijk te maken. Ook met zijn vrouw. Ook met de jonge kinderen die hij op dat moment had. Dus, um, ja, dat was de politieke strategie. Hij gebruikte het natuurlijk om aan, aan gezag en aan kracht te winnen. Ik moet zeggen, ik heb veel, veel kritiek op de manier waarop hij presidentschap invulde. Maar als je een persconferentie ziet van Kennedy. Daar sta je nog steeds van te kijken hoor. Ja. Dat, kunnen ze, dat kunnen de presidenten na hem niet. He, zonder papieren. Obama kan het ook. Ja, nou, ik, ik zou wel dat Obama dat soort persconferenties gaf. Ah, ik denk dat het verbaal dat Obama nog net iets sterker is dan, dan Kennedy. Um, maar daar kunnen we over reden. Is hij een beetje te vergelijken met Obama, Dan hensler -Forrest? Ik denk dat, die, dat Obama er zeker naar streeft... om diezelfde welsprekendheid ook te gebruiken. Uh, maar Obama leeft natuurlijk in een heel andere wereld... waarin onze relatie met de politiek... en zeker met Amerikaanse presidenten, volledig is veranderd. En dat heeft... Ja, Kennedy is niet de eerste president geweest die vermoord is geworden. Is, uh, is, uh, Maar hij is wel de eerste die, ja, die vermoord is op zo'n uh, zichtbare manier via de televisie. Mensen hebben de moord natuurlijk niet op televisie live gezien. Maar die hebben gekluisterd aan het beeld gezeten. Op dezelfde manier als we recentelijk er nog aan 9-11 hebben zitten kijken. Dus hij was... Daarnaast stond hij en Jackie ook op de voorpagina van allerlei tijdschriften. Niet alleen politieke tijdschriften, maar ook fashion en dat soort dingen. Dus ze waren iconen op manieren die niet alleen maar politiek waren. Ja, het gaf ook wel een censuur aan, met, toch met die jaren vijftig. Je had Eisenhower daarvoor, dat was een oude man. Die had al twee hartaanvallen gehad. En, die had, en zijn vrouw was een suffe Mammy Eisenhower. Die zag je verder ook nooit. Dus het, het gaf wel aan dat er een verjonging plaatsvond, een nieuwe generatie. Dus wij kennen die het ook in zijn toespraak. Een nieuwe generatie was aan de macht. Gekomen. Dat was allemaal minder revolutionair dan, je achteraf, dan, je, dan, je, dan, dan hij het toen presenteerde. Maar qua, qua beeld, qua imago, dat ben ik wel met, met de sprekers eens... Uh, was het een totale vernieuwing. Wat natuurlijk. heeft Kennedy betekend voor zijn partij, de Democraten? Hij heeft, echt, hij heeft heel veel veranderd voor die partij. Omdat Kennedy kwam uit een ontzettend rijk, uh, rijke familie. En dat heeft... Nixon heeft dat heel goed gebruikt. Want Nixon kwam uit een arm gezin En die heeft dat altijd ontzettend benadrukt. De republikein Nixon. En de republikein Nixon. Die heeft gezegd... Ja, die Kennedy die heeft het allemaal maar cadeau gekregen. Zijn vader heeft eigenlijk de verkiezingen voor hem gekocht. En er zijn veel... Was dat nou ja, ook zo? Zijn, ja, er is inmiddels redelijk aantoonbaar dat dat inderdaad zo was. Uh, zeker in zijn, in zijn thuisstaat. Hele begraafplaatsen in Texas kwamen naar de stembus. Precies. Dus of, uh, met van Lyndon Johnson, die dus uit Texas kwam. Dus Nixon heeft... Zowel alle, alle fraude. Ja, In Texas zei ze altijd, uh, als je ging stemmen, go early and go often. <laughs> en Nixon heeft dat goed gebruikt. Nixon heeft dat ontzettend goed gebruikt. Zowel in zijn eerste campagne, die hij echt met 0,2% van de stemmen verloor van Kennedy. Het was een van de nauwste overwinningen in de, Amerikaanse, in de 20ste eeuwse geschiedenis. Uh, maar daarna in zijn eigen campagne heeft hij ook altijd gebruikt. van ja, ik kom, ik ben heel anders dan Kennedy, ik ben een gewone man. En dat heeft ervoor gezorgd dat de republikeinen verschoven van zeg maar, de mensen met geld naar de mensen die uit een arm gezin kwamen. En dat is nu nog steeds zo. In het Amerikaanse ja. Zuiden in de Amerikaanse zuidoosten, daar is de hebben de Republikeinen sinds niks eigenlijk de overkant overgenomen. Dus dat beeld is gekanteld, althans in het zuiden. Ja, ja maar dat kwam, dat kwam niet door Kennedy en ook niet door niks. Dat kwam eigenlijk door de burgerrechtenwetgeving. Na de moord op Kennedy heeft Lyndon Johnson, die toen president werd... met de vlag van die vermoorde Kennedy de burgerrechtenwetgeving er doorgejast... Waardoor Zodat ook de zwarte bevolking... De segregatie, de, de apartheid die in, in dat moderne land toch nog steeds bestond... onvoorstelbaar dat is, ook vijftig jaar geleden. En waren, waren zwarte Amerikanen nog tweederangs burgers. Dat heeft Johnson tot stand gebracht. En op het moment dat hij die wet tekende, zei Johnson ook... Daar goes the solid south, daar ja. gaat het zuiden. Ja. Want die mensen stemden allemaal democratisch. En dat stemden ze omdat ze altijd al democratisch waren. De blanke stemden. althans daar natuurlijk. Ja. Die mochten stemmen, want de zwarte mochten helemaal niet stemmen. Uh -huh. En hij realiseerde zich heel goed dat daarmee dat deel van de democratische partij, want er was een grote coalitie, dat dat deel verloren was. En dat hebben ze ook nooit meer terug kunnen winnen. En Nixon heeft er inderdaad alles aan gedaan om die mensen in zijn kamp te halen. Aan de en andere al... kant is het weer zo dat de zwarte stemmers allemaal uh, op de Democratische Partij gingen stemmen. En voorheen stemden die op de Republikeinse ja. Partij. Omdat, Als dat, de partij van, ja, ja, dat was de partij van Lincoln die weer uh, de, de stem aan, aan het zuiden had gegeven. Ja, het, dus het, op... het is wel een hele grote ommekeer wat ja. er in de jaren zestig gebeurt. Hè? Want de, de Republikeinen hebben eigenlijk, de president was het meest trots op zijn. Lincoln, die wordt nooit gebruikt in campagnes. Ze hebben verder ook niet zoveel te bieden qua uh, beroemde presidenten. Het zijn de Democratische presidenten die de grote sociale veranderingen hebben doorgevoerd. Uh, Roosevelt, uh, Johnson... Uh nou, Clinton, die zou ik hier maar niet bij noemen. Maar <laughs> dat is ook een beetje de ironie van Kennedy. Is niet dat, je de, dat Kennedy die wordt geassocieerd met de introductie van die Civil Rights Act... die hij ook ja. heeft in, een, in een heel vermagerde versie door het congres heeft gebeurd te krijgen. Dan Forrest aan het woord. Hij, maar hij heeft zich altijd ook een beetje op afstand gehouden van die wetgeving... omdat hij zo bang was voor de politieke gevolgen die het zou hebben. En het was inderdaad alleen al, zoals Frans al zegt... Doordat, uh, doordat hij doodging en een martelaarsfunctie kreeg... <kijkt> dat Johnson kon zeggen, ja, we moeten nu stappen ondernemen... uit ethische en morele overwegingen maar onder het vaandel van de dood van Kennedy... anders was zijn dood voor niks. Dat was een beetje zou Kennedy dat er zelf ooit hebben doorgekregen? Die ja, dat is natuurlijk de tragiek van Kennedy, weet. dat weten we niet. Ik denk dat hij er moeite mee gehad zou hebben. Waarom dan? Hij, hij, hij werd altijd gezegd, na de verkiezingen van 1964... als hij eenmaal veilig in de tweede termijn zet, zal hij dat er wel door krijgen. Nou, we zien hoe tweede termijnen gaan. Dat zien we nu ja. bij Obama, dat hebben we bij Roosevelt gezien... dat hebben we bij Clinton gezien... dat hebben we bij Reagan gezien, bij kleine Bush gezien... Tweede termijnen leveren nooit zoveel op. Nee, het was echt het tragiek van Kennedy, is natuurlijk dat door zijn dood. is hij een belangrijk president geworden. Nee. Veel meer dan wat hij tijdens zijn leven gedaan maar heeft. Maar waarom, heren, is hij dan zo'n grote inspiratiebron voor films, voor boeken, voor series? Waar ligt dat aan? Hoe um, nou, de, de, de tragische dood uiteraard. Um, ook het feit dat die dood zo publiekelijk um, uh, zichtbaar was voor iedereen. Het feit dat het op tv was. Um, het feit dat het um, een hele tijd was geleden dat er een president vermoord uh, werd. Um, dus hij werd, een, uh, hij werd een martelaar. En daarnaast ook dat... Heel veel mensen in begin de jaren 60, ook kunstenaars, dichters, schrijvers, hem zagen als een inspiratiebron. Omdat hij zo jong overkwam, omdat hij een intellectueel was, omdat hij op Harvard had gestudeerd um, en uh, uh, uh, van, van gedichten hield. Uh, en omdat andere... we niet wisten wie de moord gepleegd had. Ja, daar ja. kunnen we vijftig jaar later nog over bakkeleien. Uh, ja, of dat... in ieder geval theorieën over opzetten. Ja. Dat mysterie Bieden... en die complottheorieën... die daar meteen als paddenstoelen uit de grond sprongen... en nog steeds doen. Ja, vanochtend ja, dat is, zag ik dat... weer een nieuwe theorie geloof ik. Althans een Nederlander die getuige was geweest van het feit dat... puntje, puntje, puntje. <laughs> ja, je ziet ja. al vanaf midden jaren zestig... maar dat, dat krijgt echt vorm in de jaren zeventig in, in Hollywood... een enorme reeks complotfilms waarin... Ja, Amerikaanse politiek, Amerikaanse politiek eigenlijk wordt neergezet als een volledig schimmige wereld... waarin iedereen uiteindelijk corrupt is en de, de goede man uiteindelijk het onderspit delft. En dat is een heel andere visie op politiek... dan dat je in films en televisieseries van voor die tijd krijgt... waarin er toch een soort heroïek, een soort geloof in vooruitgang zit. En dat geloof in vooruitgang, ja, dat begint... dat krijgt een enorme knak met de moord op Kennedy. Dat wordt vervolgens in de sociale onrust van de jaren zestig... de groeiende armoede, de, de raciale problemen... gaat het nog veel verder, dan krijg je Vietnam... en het Watergate-schandaal. Het is alsof, je, ja, het is alsof de, de neerwaartse spiraal op dat moment eigenlijk begint. Nou, Het is niet dat, dat, dat de economie slecht... Er waren ook niet meer armen in de jaren 70. Ik denk dat het cynisme enorm toenam. Ja, dat bedoel ik. Dat ja, heeft met Vietnam te maken. Mensen werden voorgelogen. Ontdekten dat ze voorgelogen waren. En nou, Waarom zou je dan het verhaal over die moord op Kennedy geloven? Daar kun je ook nog een lekkere theorie over opzetten. En dat inderdaad iedereen corrupt was in Washington. Dat wil een gewone burger ook wel geloven. Diederik Oostdijk, er zijn sinds de dood van Kennedy 40.000 boeken verschenen over die zaak. Hoeveel zijn dat de moeite waard? Oh, ik dacht dat je bijna ging vragen hoeveel van, daarvan heb je gelezen. <lacht> Alle 40.000 uiteraard. Um, nou, wat is het antwoord? <lacht> um, wat was de vraag? Hoeveel heb je er gelezen? <laughs> Minder dan 40.000. Ja. Um, mm, denk een, een handvol. Um, ik, maar ik, ik, ik was als, uh, als tiener al heel erg geïnteresseerd in, uh, in, in, in Kennedy. En ik kan me herinneren dat mijn ouders thuis um, de duizend dagen van Arthur Schlesinger hadden. En dat het mijn, mijn vuurdoop was voor Amerikanistiek en Amerikaanse geschiedenis. En waarom mij dat zo fascineerde, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Um, Is dat boek de moeite waard? Dat is zeker de moeite waard. Het is niet nou, heel erg objectief. Nou ja, ja, dat is het is een jezelf zelf in Kennedy, toch? Uh, ja, nee. klopt. Het was een... een, is een hagiografie, een, ja. een heilige ja. schrifthaast. Uh, maar, maar dat is eigenlijk ook het fascinerende daarvan. Dat je, dat je um, de culturele productie over... Kennedy is, is fascinerend als, als spektakel. Als, dat er zoveel voorstanders, tegenstanders zijn. Dat er zoveel complottheorieën zijn. Dat er nog steeds heel veel mensen zijn die in hem geloven. Um, en, uh, en, en dat is het fascinerende, denk ik, van, van Kennedy. En dat was een van de eerste boeken die verscheen over Kennedy... in een heel lijvig uh, werk van Schlesinger. Um, maar dat, dat bevestigde de mythe. En die mythe die is in de, in de jaren daarna, in de decennia daarna... heel erg goed uh, doorprikt. Is er ook mooie poëzie uit voortgekomen? Uit de dood van Kennedy? Um, mooie poëzie niet, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> um, ik, ik wel, ja, er was een soort plichtmatige reactie. Ik denk dat er bij heel veel rampen in de wereld... ook bij 9-11 bijvoorbeeld, dat mensen plotseling gaan schrijven en plotseling gedichten gaan schrijven. Ook mensen die, die daarvoor nooit uh, gedichten schrijven. En dat was na de, de moord van uh, Kennedy ook. En het is wel heel erg interessant om te zien waar die gedichten over gaan. En hey, ze hebben geen eeuwigheidswaarde. Toen Lincoln overleed heeft Walt Whitman een heel mooi gedicht geschreven. When lilacs last in the dooryard bloomed. En dat is echt literatuur. De um, bundel die verschenen is daarna met, met, met ook een aantal beroemde dichters... zoals W.H. Auden. Um, die hebben allemaal wat plechtmatigs... Um, maar een aantal thema's die komen daarin terug... die wel opvallend zijn en die ook wel aansluiten bij, Dan, bij wat Dan net zei. Dat een aantal mensen zich identificeren met, met Kennedy. Dat zij um, zeggen dat zij aanwezig zijn in de motorcade. Um, dat zij um, uh, zich betrokken voelen. Dat zij de kogels voelen die um, uh, het lichaam troffen van, van Kennedy. En... Um, en dat mensen heel erg... Uh, zich vereen zelfde met de familie Kennedy. En met, uh, met, met de weduwe. De jonge weduwe. En, en de kleine kinderen. En John F. Kennedy Jr. die uh, saluteerde. Um, dus... Het bracht Amerika samen. En, en in de poëzie zie je dat naar voren. Dat, dat mensen zich verbonden voelden, voelden met, uh, met... Is zijn dood dan te vergelijken met... qua mechanisme? wat er gebeurde na 11 september? Ja, ik denk het wel. Um, het is, uh, het, dit is persoonlijker. Omdat het over één persoon ging. Ik, ik zat ook net te denken... ook toen ik bij het Mediapark aankwam... dat het een beetje te vergelijken is met... Uh, de, de dood van Pim Fortuyn. Ook zo'n omslagpunt waardoor... Er, de, de sfeer opeens wat grimmiger werd... hier in Nederland. Um, daarna ook een aantal andere. Uh, rampen die, die, zich, die plaatsvonden. Dus, en, en het gevoel van dat kan in Amerika niet. Um, dat kan in Nederland niet. Dat zijn Amerikaanse toestanden bij Pumpertuin. En in en, en Amerika waren er toen ook, ook nog geen Amerikaanse toestanden. <laughs> nee, ik heb niet zoveel aan die vergelijking met 9-11. Omdat dat niet op een persoon gericht was. Er uh, is ook geen persoonsverheerlijking uit voortgekomen. Frans Verhagen. Voor en bovendien zijn de gevolgen van 9-11 die hadden veel meer te betekenen. Direct op national, national security. Op veiligheidsgebied. Er zijn twee oorlogen uit voortgekomen. Gekomen. Het heeft een presidentschap verwoest. Uh, heel andere gevolgen dan de moord op Kennedy en ook helemaal niet gekoppeld aan één persoon. Dus ik, ik, ik vind die vergelijking, daar ben ik een beetje ongemakkelijk bij. Maar ik de sfeer voor... misschien wel, Dan Hessler-Forrest? Ik denk dat de sfeer van een, een, een, een eenheid in rouw over het verlies van iets wat ja, eigenlijk wat zo groot is dat het, dat het zelfoverstijgend is. Dus het, het heeft te maken met een beeld. En dat beeld, dat is in het geval van Kennedy, is het een persoon. Maar het is, niet een echte, het is niet een politicus. En het is ook niet een echte persoon. Het is die foto. En die foto die heeft te maken met een idee. En dat, dat, dat is wat je, wat je bij Obama ook hebt. Het maakt een, een emotie los bij mensen. En dat, nou ja, de World Trade Center, dat is niet een persoon, maar dat maakt ook zo'n soort emotie los. Het gevoel van Amerikaanse dominantie, overheersing, de iconografie van de, van de New York uh, Skyline. <laughs> en om dat zomaar ineens weggerukt te zien worden, dat doet iets met het gevoel van, van, ja, van continuïteit en stabiliteit wat je hebt. En daardoor geeft, stuurt het grote schokgolven de wereld in. nou daar moet ik niet overdrijven. Ik bedoel, uh, mensen die Diederik, zijn er zijn, mensen die nog geloven in kennen, nou ik weet niet waar ze dan in geloven. Ik bedoel, het was een, nou, jongen... een hoop. Er zijn heel veel mensen in ja, een als ik bij mijn kappers ja, in, in, dat is, ja, in New Jersey... die hebben nog steeds zijn foto als een icoon aan de muur ja, Italiaanse, hangen. Italiaanse, ja. Italiaanse katholieke kappers. Precies, ja, ja. bijvoorbeeld. Maar ja. In, in films wordt het ook dat idee van Kennedy... van een president moet jong, charismatisch, welbespraakt... die moet mensen inspireren. En dat is wat Kennedy voor veel mensen betekende. En dat staat helemaal los voor een groot deel... van zijn eigenlijke historische beleid. Ja. Dat ja. is het helemaal niet. Het is het idee van iemand... En het ook, net als het idee van Amerika is, niet alleen een naam staat, maar het is ook een soort een soort ideaal wat mensen hebben. En dat ideaal, daar kun je van alles op projecteren. Dat doen ja, mensen hebben, nu hebben met Obama men, ook in tegenstelling mensen van 25 tot in, die die die nu dat spul over Kennedy zien, hebben die daar die gevoelens bij? Ik kan me dat nou eens voorstellen. Ik kan me voor. Toen ik, uh, ik ik ben natuurlijk veel te jong om de om zijn moord te hebben meegemaakt, maar uh, toen ik in 1991 de film van Oliver Stone zag, dus een hele hele over ja, overdreven complottheorie film, maar waarin Kevin Costner op een ontzettend emotionele en sentimentele manier eigenlijk... Uh, zegt van ja, als Kennedy, als we hem toch niet hadden verloren... dan was alles oké. Okay. En ik kwam uit die film met de geloof in Kennedy. Het was niet gebaseerd op een historische werkelijkheid... maar er is een retoriek in film, in televisie, in literatuur... die die legende toch nog altijd in leven houdt. Ik kan me voorstellen dat mensen er nog steeds voor vallen, ja. En Kennedy presenteert zichzelf als een intellectueel. Nemen daar uh, presidenten van daarna nog een voorbeeld aan... Obama in ieder geval wel. Die wil zich, en dat is natuurlijk ook voor een deel... in reactie op zijn voorganger Bush... die dat nadrukkelijk niet deed. Dus om te zeggen van ja, ik, ik, ik, ik lees... ik ben wel bespraakt, ik kijk de manier... waarop hij zich überhaupt uit. En, en net als Kennedy heeft hij hele goede speechschrijvers... die een bepaalde stijl ambiëren. Maar valt dat goed onder de kiezers? Dat je intellectueel bent? Als je eenmaal nee. president bent wel, als je gekozen wilt worden, niet. Dan Waarom moet je... dan niet, François? Ja, omdat de gewone burger, die, die noemt dat een pointy-headed intellectual. Die, die intellectuelen hebben ook een manier Het van L. praten. Het ja. ja, Adlai Stevenson in de jaren 50 was, was een hele bekende democratische kandidaat. Die werd beschuldigd van, nou, zijn die intellectuelen die snappen niks van ons. En laten we niet vergeten, uh, Kennedy heeft een heleboel mensen, intellectuelen in zijn regering binnengehaald. En die werden David Halberstam, een van de beste journalisten in de Vietnamtijd, de best en de brightest genoemd. En die best and the brightest hebben Amerika, in Vietnam in ieder geval, in het verderven, in het ongeluk gestort. Dus hij haalde een heleboel mensen binnen. Dat was, dat, dat was inderdaad een intellectuele vernieuwing van de regering. Maar niet direct een verbetering. En Nixon, daar noemde het al eerder, die speelde daarop in. Heb je die intellectuele, die hebben, ja. die hebben ja. ons Vietnam binnengehaald. Daar hebben we nog steeds last van ja, Het is ook zo dat, dat hij is de enige president tot nu toe die een Pulitzer Prize heeft gewonnen. Um, Pulitzer ja. Prize voor uh, um, uh, uh, for, um, een biografie. Um, hij heeft een boek geschreven, Profiles in Courage. Nog voordat hij president werd. Er wordt gezegd dat iemand dat voor hem geschreven ja. heeft. Ja, dat, dat is deel van uh, de dat, dat Maar hij heeft ook, ook zijn, zijn, zijn scriptie op Harvard. Dat is ook gepubliceerd als boek. Um, dus hij was absoluut uh, een intellectueel en, en, en ook een begenadigd schrijver. Frans Verhagen, amerika kennen en hoofddirecteur van MikeWar.nl Dan Hesler Forrest, universitair docent film en literatuur aan de. Uwa. En Diederik Oosdijk, hoogleraar Engelstalige Letterkunde aan de. VU. Ik ga het hebben over de televisie van vanavond. Want hebt u nog niet genoeg van JFK, dan is er die film van Oliver Stone. Wist u? Oh nee. Ja? Ja, eerst ja, er die vanavond. Stone heeft ook een politieke agenda, hoor. Dat, uh... Je kunt maar... beter zoveel Nixon kijken, die is veel beter. Op Canvas om kwart over tien en op Nederland twee om elf uur. Op Nederland 2 wordt de film voorafgegaan door de documentaire The Lost JFK Tapes. Een reconstructie van de dag, het onderzoek, de arrestatie en de moord op Lee Harvey Oswald. De documentaire is samengesteld uit meer dan 45 uur archiefmateriaal... van lokale nieuwsstations dat voor kort niet beschikbaar was. Het begint om 5 voor 9 op Nederland 2. Het is dus een hele lange documentaire. Gaan jullie nog JFK'en vanavond? Ik heb het wel gehad met JFK. <laughs> Zegt Frans Verharen. Tot zover dit programma. Surf naar de gids.fm. Zometeen lunch. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vandaag vanaf middernacht met Klaas Drupsteen. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen 10 jaar.